Twee weken er geen hulp, terwijl de indicatie wekelijks is. Sociaal Zon vraagt u: Heeft u inzicht in de gewerkte uren berekend via de indicatie en de werkelijk gewerkte uren? Ook zijn de hulpen vaak erg jong en ongekwalificeerd. Sommigen weten niet eens hoe ze strijd bij het moeten vasthouden. Al dus veel cliënten die ondersteuning krijgen via de WMO. Doordat er vaak uitval plaatsvindt, moeten door, door de hulpen werkzaamheden worden ingehaald. Dus iets meer gedaan worden dan normaal. Dit resulteert dan in klachten door de hulp die de cliënt... van bij u moet ik veel doen, veel, veel cliënten voelen zich hierdoor bezwaard. Het probleem is dat veel mensen niet durven aan te geven dat er wat mis is... omdat ze bang zijn om hun ondersteuning daardoor te verliezen. Wij als Sociaal Zondvoort geven altijd aan dat de klacht ook bij het WMO-loket hoort... en dat men niet bang hoeft te zijn voor problemen maar toch schijnt de drempel te hoog te zijn. Welke mogelijkheid ziet de wethouder... die angst weg te nemen... zodat de mensen durven aan te geven... dat zij een klacht hebben over de uitvoering van de WMO. Dan nog het volgende. Bij reparaties van ondersteunend materiaal... volgens ons is daar best nog wat op in te verdienen. Wij horen wel eens dat sommigen een elektrische stoel hebben... die tientallen keren per jaar naar paswerk gaat... voor constant hetzelfde euvel. De vraag hier is, heeft u inzicht op de specifieke rekeningen en bedragen hiervan? Eigenlijk is de vraag, weet u wel wat uw uitgaven gedaan wordt... wat betreft alle velden van de WMO? Hoe krijgt u de kosten hiervan onder controle? Graag wil ik in termijn antwoord op deze vraag. Sociaal woningbouw. Voorzitter, Sociaal Zondvoort maakt zich hierover over heel druk. Volgens onze opinie breekt de kei de sociale... De, de Zondvoort sociale huurwoningen in de nek om. Door zijn huurprijzen zo te verhogen... dat je het niet meer kunt hebben over sociaal woningbouw. Sociaal Zondvoort verwacht van u... dat u hierover in gesprek gaat met de Kij. En, en wat gaat leiden tot een socialere huur. Kortom, laat u sociaal hard spreken. Onderhoud aan woningen is er vaak ook niet bij. En telefonisch is de Kij ook zeer vaak niet bereikbaar. Veel Zondvoorters hebben hier klachten over... Wat gaat u hier aan doen? Dan dit nog, voorzitter. De vraag luidt... Hoe staat het met de wielerronde? Ik dacht toch echt dat u met een financieel overzicht zou komen... met alle kosten. Heeft u al een overzicht wat de kosten zijn? Maar dan de overzicht van kosten voor het stoppen van deze ronde. Naar mijn mening is dit evenement verspild burgersgeld. Voorzitter... Ik kom nu bij de portefeuillehouder begraafplaats. Het open karakter noopt tot ongewenst bezoek. En wij ontvangen veel klachten hierover. Sociaal Zandvoort heeft eerder aangegeven niet blij te zijn... met een stuk begraafplaats zonder hek. Wij willen zo snel mogelijk het hek terug. De vraag aan u als portefeuillehouder is... bent u bereid om alsnog langs het fietspad van de begraafplaats... een hek te plaatsen? Is het een optie om dit hek aan het zicht te onttrekken... met heesters, klimop of andere begroeiingen. Om dan toch de door u gewenste open karakter te behouden. U heeft het hek immers in uw bezit. Wie is er eigenlijk verantwoordelijk bij schade aan een graf? Maar vraag u nog één keer. Plaats u het hek. Het is heel makkelijker. U kunt ja of nee zeggen. De Halterstraat, hoe zit het nu... Mag je nu van boven naar beneden rijden? Of alleen van beneden naar boven? Wanneer wordt hier nou eens echt op gehandhaafd? Voorzitter. Van u naar de andere wethouder van het groen, wegen en openbare ruimtes. Wat wij lezen over het groen, daar schrikken we van. Dode struiken inboeten, niet vernieuwen, minder onderhoud. Geen of minder bloembakken. Maar. Tot de spoorbomen. Mag je ze adopteren? Weer vergeet het college dat Zandvoort groter is dan tot de spoorbomen. Geef heel Zandvoort die mogelijkheid tot het adopteren. De indruk die bij ons opkomt is leuk gezicht straks. Met al die gaten in de heggen en struiken die aan één geschakeld zijn. Wat bedoelt u met inboeten? Ziet Zandvoort er straks als een gatenkaas uit wat betreft ons groen? Hoor straks van de wethouder wat hij hier nou precies mee bedoelt. Openbare ruimtes. Voorzitter... Mocht ik nog even bij, des, bij, bij deze wethouder blijven. Wethouder, staat het vast dat u gaat bezuinigen of wegen en stoepen. De stoepen zijn vaak ingezakt, waardoor opstaande stenen tegels uitsteken. Een struikelblok voor ouderen en diegenen die niet goed te been zijn. Doe hier wat aan en laat de wegen ook niet verloederen. Dit zie je bijna nergens. Ik stel me graag beschikbaar om in het voorjaar eens met het hele college een rondje zand voor te maken. En u erop te wijzen. Wij hebben het al eerder gedaan... wethouder Zandbergen met de burgemeester... maar waarschijnlijk bent u dat vergeten. Voorzitter, als iedereen nog wakker is en goed heeft geluisterd... hebben we nog één wethouder te gaan. De vrouw die het lastig jaar voor haar zeker haar mannetje stond. Hoe denkt deze wethouder over de bezuinigingen, onderhoud en over de indruk die de toerist die van onze wegen gebruik maakt krijgt. Hoe ziet deze het groen en de wegen in Zandvoort? Deze zijn geen visitekaartje voor Zandvoort. De toerist komt niet alleen in het centrum, maar ook daarbuiten. Als u plannen maakt... Denk, denk, denk ook aan dat het gebied buiten de, dorpskern, buiten de dorpskernen... Hoe krijgt de wethouder tegen de bezuinigingen aan van evenementen? Evenementen trekken toerisme aan. Hoe moet ik het rijmen dat wij zoveel geld aan het VVV-kantoor geven... en als ik dan kijk naar de Zandvoortse evenementen... staat het daar heel ver verdaan. een gemiste kans. U heeft hier nog een brug te slaan. Voorzitter, voor ik, afsluit, voor ik afsluit... en dat mag u als burgemeester van Zandvoort meenemen... als het volgende te sprake komt bij het VRG, Verenigde Nederlandse Gemeentes... De 100-plus gemeentes. Kleine gemeentes bestaan straks niet meer. Als het aan dit kabinet ligt, hoe ver weg gaat de politiek bij de burger staan? Ik hoop dat iedereen daar eens over na gaat denken. Wat roept de politiek toch steeds? Wij moeten dichter bij de burger staan. Voorzitter, Sociaal Zandvoort verwacht straks antwoord op de vragen en voorstellen... die in deze beschouwing gesteld staan. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paap. Dat betekent dat... De algemene beschouwingen van de politieke partijen en de gemeenteraad het hiermee in eerste termijn zijn geweest. Ik schors deze vergadering en die wordt morgenavond om 8 uur geopend. Dan, dan begint het college met de beantwoording zoals net aangekondigd en vervolgens komt het debat. Ik dank u allen voor uw inbreng. Zo, die is gesloten voor vanavond. Ja, nou, ja, het dat was, was pittig, het. Dom. Ja, ja, ja. ja. Ik, uh, ik moet je eerlijk zeggen, uh, wat me dan opvalt is dat er toch een aantal partijen is die niet ingaan op de noodsituatie. is, nee. de, de financiële noodsituatie. En een aantal zaken naar voren brengen die ongetwijfeld belangrijk zijn, maar op dit moment even niet actueel. Ik vind het heel opmerkelijk, het begin met de VVD. Uh, ...toch een hele grote fractie... ...en die uh, na een heleboel opmerkingen uiteindelijk besluit met... Uh, ...ik geef u nu een formele waarschuwing... ...die u mag vertalen als een gele kaart... ...en uh, volgende maand moet er een nieuw voorstel liggen... ...om alle problemen op papier te zetten. Ja. Dat is toch een keiharde, de gele kaart. Uh, ja en de OCB uh, mag niet verhoogd worden mag niet omhoog nee, nee. nee. waarin ze gesteund worden door het CDA overigens. ja en dan kom je bij de Partij van de Arbeid en die zegt wij willen wel de OCB omhoog ja maar ja ze dat, hebben ook een wethouder in dat, het college zitten jawel maar dat hebben ze inderdaad alle jaren altijd ja. gezegd hoor overigens dat is heel consequent geweest maar ik vind het opmerkelijk uh, die gele kaart van de VVD ja en Simons uh, oude Partij Zondovid die uh, ik maak een heleboel opmerkingen, maar die besluit dan van mij, we missen visie en we keuren de begroting niet goed. Ja, en we komen met een stel amendementen. Ja, dat wordt gezellig. Naar het verleden en heden. Ja. ja, nou ja, ja, ja. ja het, dat is zo. Nou, de, de rode van de CDA die had een, een, een aantal opmerkingen: van we willen geen fusie met andere gemeenten. Ja. Logisch, want zij zitten niet in de coalitie van de regering. Dus dan ben je <laughs> tegen. Ja. ja, dat is een logische val. En verder wil hij geen tweede plaats, uitdrukplaats voor de brandweer hebben. De school in de Middenkerk moet naar een andere school toe. Het museum moet bezuinigd worden. Ja. Uh, het VVV moet de trekker zijn voor het Delta-project. Kort een paar algemene opmerkingen. Maar ik kreeg niet de indruk dat hij tegen de begroting is. Nee. Nee, nee, dat is ook zo. Hij is dan niet tegen... Klopt. Ja, en, en Demmers die had een heel lang betoog dat uh, er eigenlijk op neerkwam dat het college loshand is. En uh, er is geen communicatiestructuur. Ja, hartstikke leuk. Maar ja. wat schieten we ermee op? Niets. Eigen, ik, eigenlijk ik wil hij, concrete voorstellen met niets, deze Hij heeft niets gezegd. Nee. Mooi verhaal, maar hij heeft niets gezegd. Nou, Bavits die zei van... we hebben de noodclub al eerder geluid. Ja. Ja. Het is vijf voor artikel 12. Ja. Ja. Ja. Uh, ja, dan ben je onder artikel 12... ben je onder controle van de provincie. Mag je helemaal niets meer doen? Nou ja, dat, is een, dat slaat ook een beetje terug op de gele kaart van de VVD. Ja. Die waarschuwt daar dan indirect voor. En hij uh, vraagt zich af... moet de zelfstandigheid, uh, zelfstandigheid van de gemeente... opgeheven worden of niet? Mm. Hij voelt toch wel wat voor regionaal bestuur. Ja, ja duidelijk. Ja. Nou ja, dat is een... Dat moeten we afvragen hoe dat uit het regeringsakkoord gaat komen. Maar ja. ik word u iets noemen van minimaal eenheden van 50.000 inwoners. Ja, zo. ja. Nou ja, oké. Okay. Nou, de Vries, die... uh, ja, die zijn alleen maar we lenen veel te veel. En uh, ja. Ja, dat ja. is ook geen oplossing. En die wil eigenlijk weer terug naar af. Naar een kerntaakdiscussie. Ja, precies. Maar ja, het college die zegt, dat doen we wel bij de verkiezingen in 2014. Ja, nou ja, ik, ik kom weer terug op mijn vorige. Er is zo'n een gevoel van urgentie moeten zijn. We moeten het nu gaan oplossen. Ja. En terug naar een kerntakendiscussie. Fantastisch, maar even niet nu. Lijkt mij. Nou, en Paap die komt met een gewoon aantal concrete vragen. Zoals het hek om de begraafplaats. En, en de WMO. en, en dat soort. Huishoudelijke hulp, sociale de, woningbouw. De wielerronde Olympiatour. Gaat die wel door of gaat die nee. niet door? En wat kost het gemeente dat ja. dan? Eh, kortom... Eh, de een die gaat in details en de ander heeft een grote lijn. Ja. Maar ik ben toch een beetje geschrokken van die gele kaart. Ja. Nou, ja. Ik ben dan aan de andere kant blij dat de VVD nu zijn verantwoordelijkheid neemt. Als grootste partij. Zeggen, wij nemen het voortouw en we gaan concreet terreinen aangeven waarop we dat geld kunnen vinden wat we zo hard nodig hebben. Ja, want ja. je kan aan de ene kant wel bezuinigen, maar je moet ook zorgen dat er geld binnenkomt. Ja. En dat hebben ze duidelijk aangegeven ik ben blij dat ze dat voortouw hebben genomen. Ja, ja. Nou, Er is veel gezegd. Morgen krijgen we de antwoorden van het college. Ja. Ben jij er dan? Ja, ik ben er. Jij bent er Ik ben er he? niet morgenavond. Okay. Maar krijgen we de antwoorden van het college en dan zal het de debat plaatsvinden en dan krijgen we de stemming. Ja. Uh, Pascal, wat is jouw mening over deze avond? Nou. Je hebt geluisterd. Ik heb wel geluisterd, maar ik ben met andere dingetjes bezig geweest. Ja, ik. Okay. ik heb mijn schoothondje net terug, dus die uh, moet ik weer installeren en dergelijke. Dus ja, ja. Dankjewel in. Marcus van Dambevoort. Uh, Pascal, ben je er morgen? Als het uh, gevraagd wordt. Uh, ja, gevraagd. Ja, uh, Zeker namens de luisteraars. Zijn, uh, graag, ja. Ja, graag. ja? Oké, okay. dan ga ik ook wel makkelijk doen met eten, denk ik. <laughs> je. Lieve luisteraars, dit was het commentaar op uh, deel 1 van de gemeenteraad. Morgenavond gaat men verder. De besluitvoering zal er plaatsvinden. En dan weten we ook wat er gestemd gaat worden over het parkeren. Dus ja. morgenavond, 8 uur. En we weten ook wie de nieuwe president van Amerika is. Kunnen we dat meteen vertellen. Oké. Okay. Dank voor uw aandacht. Ja.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 FM. 6.9 ZFN